Lindo Avastia, we zijn hier in Stuttgart. Je speelt hier de rol van Terk in Tarzan. Dat klopt, ja. De gekke, nou gek, nou ja. goed, een beetje gekke apenvriend van Tarzan. Je hebt, als ik me niet vergis, drie nummers. Uh, ja, ik heb, ik heb zelfs een reprise, dus ik heb zelfs vier nummers. En als je de Interacte nog losmeet, heb ik er zelfs vijf. Ja, het is allemaal in Duits. Je gaat vanavond kijken, ik ben benieuwd hoe, hoe, hoe, hoe je het gaat vinden. Maar ja, In het Duits is het uh, du brauchst aan een vriend, zo so een man en dan krach im lager. trashing the camp. Ja, dat, uh... Er is ook één uur waar je eigenlijk het de tweede deel mee start, als ik me niet vergis. Uh, ja, het is eigenlijk, een, um, ik wil niet zeggen de pauzefinale, maar de pauzeopening. Dan kun je dat dan misschien noemen. Ja, dus ik mag eigenlijk ook uh, de, de tweede acte openen. Yeah. En nog ook nog eens vliegen over het toneel terwijl ik aan het zingen ben. Ja, het is wat. Want er komt inderdaad wat fysiek bij kijken. Ik mag er natuurlijk niet te veel vertellen... maar ik heb iets gezien met Korden, met Bungie. Ja, de musical Tarzan is wel eigenlijk een voorstelling... die een unicum is, denk ik, binnen het musical landschap. Je natuurlijk het gegeven van de jungle en die apen... die aan lianen slingeren. En dat gecombineerd met bijna een soort van acrobatische acts. Ze hebben een, eigenlijk in mijn ogen een geniaal ontwerp gemaakt... Door ons, de personen die de, de apen verkopen, zoals ze hier zeggen, of spelen, ja, echt te laten vliegen. Dus er, worden, er zijn heel veel vluchten over het toneel, dus op het toneel zelf, maar ook over het publiek. Dus het is best wel een soort van immersive experience die je hebt. Ja, daardoor is dat vliegen is natuurlijk wel een soort van onlosmakelijk verbonden met, met Tarzan. We hebben door technische problemen ook een aantal shows zonder vluchten gedaan. Ja, dan heb je echt een andere voorstelling. Het hoort wel echt bij Tarzan. Ik vermoed dat dat soort technieken niet in de standaardopleiding van Fontys Hogeschool zit. Dat je dat soort dingen bij moet studeren, of dat dat mee in een repetitieproces zit, of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is. En ik heb ook nog heel erg hoogtevrees, moet ik zeggen. Dus dat is sowieso. was voor, voor mij al een drama. Het is inderdaad iets, niet, niet iets wat je zomaar even leert. Dat zit niet in je standaard vakkenpakket op een, op een opleiding. Het is ook echt een andere manier van bewegen. Dat is in deze voorstelling natuurlijk heel erg gecombineerd ook met dat aap zijn. Die ape movement noemen ze dat dan. Is ook een hele bijzondere manier van bewegen. Dat hebben we ook echt weken aan ape movement training gehad. Dus dan gaat het heel specifiek over wat, hoe beweegt die aap. Ja, daar hebben ze een soort van bijbel gemaakt van dit zijn de bewegingen die je kunt gebruiken en dat wordt ons dan aangeleerd. En ook dat vliegen, dat is, je bent heel erg, je koor is natuurlijk heel erg belangrijk, want je, je, je hangt aan, in een, je zit in een harnas en je hangt aan één lijn vast maar daar tegelijkertijd moet je ook een soort van flexibiliteit erin hebben. En ook daarin moet die ape movement erin voorkomen. Want je moet er niet uitzien als een soort van superman. Maar het moet er wel uitzien als een aap. ja Dus dat hebben we eigenlijk in de periode van acht weken dat we de voorstelling hebben gerepeteerd. Hebben we dat allemaal geleerd. En dat wordt natuurlijk op een auditie wel getest of je dat kan en durft ook zo hoog. Volgens mij is het hoogste punt vanaf waar er drop points, dus mensen eigenlijk uit de lucht vallen, is 16 meter. Nou ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Voor mij is het volgens mij... Ik Geloof 13 meter dat ik naar beneden ge nou, dat ze me eigenlijk laten vallen. Uh, ik heb nog regelmatig een paniekaanval, want ik heb dus echt heel erg hoog Maar het is ook één grote speeltuin daardoor, want het is, ja, dit maak je gewoon niet zo vaak mee. Hoe combineer je dat dan met ademhaling? Want ademhaling is super belangrijk in zang. Ik kan me niet beelden dat dat niet evident is. Nee, zeker niet. En in mijn specifieke rol zingt nog het grootste gedeelte van mijn nummers nog op mijn kop. Dus ik hang heel vaak ondersteboven. Wat ervoor zorgt dat: één, je middenrif door de zwaartekracht eigenlijk naar boven wordt geduwd. En je dus vrij minder lucht eigenlijk in je longen hebt. Twee, dat ook je strottenhoofd door de zwaartekracht naar, naar boven, in dat geval naar onder, maar ja, je hangt op zijn kop, dus naar boven wordt geduwd. Dus er is ook meer, minder ruimte hier. Dus ja, ik denk als ik de eerste opnames terugkijk van hoe ik op zijn kop hang en hoe dat dan klonk. Ja, dat is echt alsof je bijna geen adem krijgt en dan zo nog eventjes moet zingen. Nu na, okay, denk ik al, we gaan al richting de 300 voorstellingen... die ik dan gespeeld heb, is mijn lichaam daar zo aan gewend... dat ik het juist nu heel moeilijk vind om die nummers niet... dus gewoon normaal staand op de vloer te zingen. Dus op de een of andere manier wendt je lichaam daar langzaam aan. Vind je in het vaak repeteren ook de flexibiliteit weer terug van... oké okay, ja, dit is wat mijn stem nu moet doen. Het wendt nu aan dat het dat dit de druk is die erop zit... Maar ook zoiets krijg je niet geleerd. Dus ook zoiets moet je dan maar van doorheen... Pas je dan je techniek aan op dat moment? Ik heb natuurlijk jaar zang op fontis gehad. Dus dat heeft mij natuurlijk al een bepaalde techniek gegeven dan ga je natuurlijk dit vak in en dan leer je eigenlijk al doende dat je bezig bent nog meer bij. Ik heb wel voor deze rol specifiek nog in Duitsland bij een van de grote vocal coaches nog lessen gevolgd. Omdat ik zei van ja, je hebt al zoveel terks lesgegeven. Het is zo hoog wat ik moet zingen en hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dat... Ik kan dat misschien wel één keer doen, maar ik moet ook ervoor zorgen dat ik dat acht keer in de week kan doen op een bepaald niveau. Eh, vandaag ben ik een beetje hees, merk ik. Dus dan, je komt altijd weer terug op je techniek. Dus je, ja, je bent heel erg afhankelijk van hoe ga je met je ademhaling om. Hoe ga je, eh, hoe, hoe ga je met een bepaalde... Stutsen wil ik zeggen. Ik ben al helemaal verduidst, Wat erg hè. Uh, hoe ga je met een bepaalde support, zeg maar, onder, uh, om... Als je op zijn kop hangt of als je überhaupt in de lucht hangt. En hoe maak je dat zo evident mogelijk voor jezelf... Dat je dat ook acht keer in de week kan reproduceren... Zonder dat je daar stemproblemen van krijgt. Maar dat maakt dit vak, ook, denk ik, ook leuk. En dat maakt ook zo'n rol heel erg uitdagend. Dat je denkt van, oh ja, ik kan dit nu leren. Ik kan dit nu ook op mijn lijstje erbij zetten dat ik dat kan. Hoe wow, hou je het vries? Ik vermoed dat er altijd wel een bepaalde scène, net voordat jullie opgaan, uh, gerepeteerd terug wordt of zo. Zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft. Of hoe, hoe gaat dat? Ja, dus, uh, heel veel mensen denken ook dat bij Disney voorstellingen heel veel dingen heel erg vaststaan. Maar dat blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dat had ik bij Frozen ook al daar hadden we eigenlijk best wel veel vrijheid in. Natuurlijk, je hebt altijd wel hè, een bepaald kader... waar je binnen moet blijven, maar... ik had altijd de indruk van een Disney voorstelling dat is eigenlijk van, van iedere zin en iedere positie... en ieder, uh, ieder grapje is helemaal vastgezet. Maar dat is niet helemaal zo. Wat voor mij als acteur fantastisch is... want ik hou ervan om dingen fris te houden... en om niet altijd hetzelfde te moeten doen. Dus ik ben eigenlijk een terk... en dat was Olaf eigenlijk ook is een beetje de comic relief van de voorstelling. He, dus de, de, ligt, er ligt veel humor bij de rol. De humor voor mij is altijd een, een soort van sparren met het publiek. Oké, okay, hoe voelt het publiek vandaag aan? En dan weet ik gaande de voorstelling van... Oké, okay, dan moet ik deze grap een beetje zo spelen. Want dan denk ik dat ik ze wel ga hebben. Maar dat is met ieder publiek ook weer anders. Dus het is voor mij als acteur fantastisch om ook de ruimte te hebben om toch dat uit te vinden iedere keer weer en toch iets anders of iets anders in te kleuren of soms een hele andere impuls te volgen een hele andere beweging te maken waardoor ik ook mijn collega's soms kan verrassen en er weer een nieuwe energie op het toneel ontstaat. En dat is eigenlijk hetgeen wat het voor mij heel erg fris houdt. Want ik moet heel eerlijk zeggen, we repeteren heel veel. Dat is voornamelijk omdat er dus er zitten kinderen in de voorstelling, dus die kinderen, moeten, dus maar altijd, die kinderen mogen maar 30 voorstellingen spelen. Dan, na dertig voorstellingen, dan hebben we weer een nieuwe licht in kinderen. Dus dan um, heb je heel vaak repetities voor kinderen. Maar eigenlijk voor iedere voorstelling repeteren we niet heel erg met elkaar. Het is niet dat deze voorstelling, zeg maar, ja, dat, is, ja, dat krijg je toch bij een beetje reproductief werk, wordt dat dan. Maar ik probeer dat altijd een beetje tegen te gaan door... De nuances op te zoeken en ook een beetje de randjes op te zoeken van tot ver kan ik gaan totdat ik teruggefloten word. Van nou, dat was eigenlijk niet wat we hadden bedacht, dus kom maar weer een beetje terug. Ja, inderdaad. Nu dat je het zegt, doet het mij aan herinneren dat ik uh, op de Westend Frozen zag en daar een Olaf zag. Het is een uh, in-summer moment natuurlijk. En dan komt er een uh, zee meeuw even piepen en dan die Olaf zei van hallo Samantha in, uh, in het Engels verwijzen naar Samantha Barks of, natuurlijk, wat inside-joke is. En okay. uh, dat vond ik wel leuk eigenlijk. Eigenlijk zit de grap nog verder, want het is inmiddels een geschreven grap geweest. Het zat niet in de allereerste versie van Frozen toen ze het op Broadway deden, maar toen het dus naar, naar de West End verschoof en dus ook naar Hamburg kwam, hebben ze geprobeerd om een paar dingen van de tweede film die inmiddels uitgekomen was ook in de voorstelling te steken. In de tweede film vindt Elsa haar... Roots terug waar, ze eigenlijk van, waar haar krachten eigenlijk vandaan komen. En zie je ook dat zij van haar moeder een stola krijgt. Een paarse stola. Die voorstel, dat zat niet in de voorstelling. Maar de regisseur dacht ik vind het wel mooi om die stola ook in de voorstelling te krijgen. Dus die stola hebben ze dan gemaakt. En die is in de voorstelling gekomen. En ook de Samantha grap. Olaf zegt in de tweede film op een gegeven moment... Anna, Elsa, Sven, Samantha... En dan zegt hij: Oh, ik ken helemaal geen Samantha. En dat is eigenlijk een soort van, dat was een soort van meme eigenlijk geworden van Samantha. Dat het zo'n random naam was. En dat hebben ze dan ook in de voorstelling. Toevallig heet de Elsa daar in het echt ook Samantha. Dus ik denk dat heel veel mensen die die grap helemaal niet ergens vanuit, vanuit de film halen. zullen denken dat hij natuurlijk Samantha Barks bedoelt. Maar wij hadden het in Duitsland ook. Alleen dan zei Olaf hier Hildegard. Wat in de Duitse film de vertaling van Samantha was. Waarvan ik af en toe ook dacht van, versnappen mensen deze grap? Maar ik, ik dacht eigenlijk dat als we Samantha zouden zeggen... dat mensen het beter zouden begrijpen dat het uit de film was dan Hildegard. Maar goed, heel random zei Olaf dan hier, Hildegard? Voor die rol van Olaf heb je ook moeten leren met een pop omgaan. Ook Dat zit niet in een fontisopleiding, vermoed ik. Nee, en dat, ik denk dat, dat, dat ik dat zulke dingen heel erg leuk vind. Als ik dat nu, eigenlijk nu mijn laatste drie rollen bekijk... Met nog kinky boots daarvoor. Op hakken lopen zit ook niet per se in een opleiding. Nou, met Olaf poppen. Ik heb als kind altijd poppentheater gedaan in de plaatselijke bibliotheek. Dan maakte ik zelf mijn poppen uit. Niet een papier-marché, maar het was een soort van hout... Een soort van poedervorm. En als je daar dan water bij gooide, kon je dat dan boetseren. En dat deed ik dan samen met mijn oma. En dan, zij maakte dan de kleertjes. En ik maakte dan eigenlijk... Nou, ik denk dat ik ieder sprookjesfiguur uit de Efteling... Als ook Pardoes, Pardijn... Eigenlijk alles heb ik nagemaakt. En dan maakte ik voorstellingen in de plaatselijke bibliotheek. Dus ik heb altijd wel een soort van affiniteit met poppentheater gehad. Maar nooit gedacht dat ik dat op zo'n niveau zou kunnen doen. Ik heb ooit auditie gedaan bij de Efteling... om dan bij de Sprookjesboom... want die hebben ook poppen om dat te doen. Daar nou werd ik zwaar voor afgewezen. Dus de, ja, nooit eigenlijk gedacht van... oh, dat zit echt in mijn pakket. Auditie gedaan voor Frozen. In eerste instantie voor Kristoff, omdat dat een zwarte acteur was op de, in, in de broadway versus. Dus ik dacht van, nou, ik ben een donkere jongen... ik zal daar wel voor, voor in aanmerking komen. En de regisseur zag kennelijk een Olaf in mij... en ik dacht, hè, dat, zie ik, dat zie ik helemaal niet eigenlijk... Terwijl iedereen om me heen zegt, oh ja, natuurlijk zie ik dat jij, dat jij, ben jij een Olaf. Dus ik dacht, oké, okay, is goed. Maar toen ik voor de eerste keer met mijn hand in die pop mocht en dat zo een hele ding aan mocht hebben tijdens de editie, dacht ik wel van, oh, dit vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dus het was voor mij wel een full circle moment na zoveel jaren zelf poppen te maken, om dan een iconische rol als Olaf in de echte Disney productie van Frozen te spelen. Tijdens kom je terug naar Antwerpen in die rol van Kinky Boots. Ja, dat is een beetje een, een soort van duvel uit een doosje geweest. Het is een gigantisch cadeau eigenlijk. En wat ik al zei, ik, heb, ik ben altijd Lola geweest in de Nederlandse versie van Kinky Boots. Het was eigenlijk het is een, een hele bijzondere voorstelling, een hele bijzondere rol ook... Ik heb ooit auditie gedaan hier in Duitsland voor Tarzan. Ik heb drie keer auditie gedaan voor Tarzan. Twee keer niet gekregen. De derde keer was, was het schot in de roos. Maar de, de tweede keer toen ik auditie deed, toen deed ik auditie. En daarna vroegen ze of ik misschien ook auditie wilde komen doen voor Lola. Later die middag. Want ze vonden mijn terk zo leuk en het, ze zochten nog een Lola. Dus toen heb, ik auditie, toen heb ik twee uur de tijd gekregen om vier nummers in het Duits te leren. Die ik nog nooit had gehoord, want ik kende de hele voorstelling niet. Nou, auditie gedaan. Uiteindelijk wilden ze me heel graag verder laten gaan en laten dansen met de choreograaf. Uiteindelijk dacht ik van, ah, ik moet naar Antwerpen toe, want ik heb nog optredens met de Ghost Rockers. Dus ik kan helaas niet komen. Toen wilden ze me nog een keer laten komen. Maar ik zei uiteindelijk van, als ik ook door ben voor Tarzan, dan ga ik liever door voor Tarzan. Want ik vind het toch wel een beetje spannend, ik was 18, om nu voor een eerste grote rol een drag queen te spelen en ik weet niet of ik in dat hokje wil geduwd worden want ik weet niet wat ik ja ik heb nog nooit een musical gedaan toen kreeg ik daarna een mailtje dat ik ook niet door was voor Tarzan en dus toen dat ik oh, volgens mij heb ik heb, heb ik iets verkeerd gezegd bij Stage Entertainment. toen ben ik toen ik in New York was een jaar later ben ik was speelde Kingieboos dacht ik nou laat ik maar eens gaan kijken en ik was meteen verliefd met op de voorstelling en ik dacht ook meteen van oh, Misschien had ik toch niet nee moeten zeggen. Had ik toch moeten kijken tot de ver ik was gekomen in, in heel de auditieprocedure. En toen zei ik van als het naar Nederland toe komt. Nou, dan ben ik erbij. En een jaar later werd bekendgemaakt dat het naar Nederland toe kwam. Ik dacht van nou ik ben erbij. Maar precies in de week van de audities toen zat ik... In Amerika met mijn vriend Wout Verstappen van de Ghost Rockers. Dus dat kon ik ook niet even afzeggen. Dus dat ging ook aan mijn neus voorbij. En toen zei een vriend van mij bij Mama Mia. Die zei van misschien uh, kun je gewoon een mailtje sturen. Want er komen nu ook auditie voor de Angels. Dus de drag queen meidengroep eigenlijk. En misschien kun je gewoon vragen. Van of je misschien een alternate of een understudy kan worden. Dus toen heb ik een mailtje gestuurd. Nou, auditie gedaan. En uiteindelijk de alternate geworden in Nederland. En dat was eigenlijk fantastisch. Een hele fijne run gehad. En toen kwam covid en toevallig had de first cast Night twee weken daarvoor zijn enkel verstuikt. En hij zou eigenlijk de rest van de voorstelling niet meer afmaken. Dus ik wist dat ik de komende zes weken zou ik de first cast Lola spelen. En precies op de dag dat we naar Breda gingen, was 13 maart, toen zouden heel veel producers van... Studio 100, Deep bridge Music Hall... die had ik allemaal uitgenodigd om in Breda te komen kijken. Want het was, ik was voornemens om weer terug naar België te gaan... en daar gewoon weer verder aan het werk te gaan... als muziekacteur of misschien andere dingen. En precies op die dag ging de lockdown in... en we hebben de voorstelling nooit meer gespeeld. En daardoor is Skinky Boots altijd van mij een soort van... open wond gebleven. Van, oh, het is een onafgesloten hoofdstuk geweest. Ik heb ooit gezegd... als België ooit het risico neemt om deze voorstelling te spelen... dan moet ik dat doen. En dezelfde vriend met wie ik de Skinky Boots in Nederland had gedaan... Die Tijdens Mama Mia, waar ik ook Mama Mia heb gedaan. Die toen zei van, hey, zou je niet opgeven voor Kinky Boots? Die zei nu, hey, ik heb auditie voor Kinky Boots voor de Angels. Ik zeg, kom Kinky Boots naar België. Hij zegt, ja. Ik zeg, oh my god, hou me op de hoogte. Nou, een paar dagen later kreeg ik een bericht. Ik heb het gekregen. Ik word een Angel. Ik zeg, ja, maar jij kan deze voorstelling niet spelen zonder mij. Dat gaat helemaal niet. Wie produceert dit? Dan heb ik een mailtje gestuurd naar Niels de Val van Intiem Productie. Ze gezegd van... Hoi, ik ben Elindo. Ik heb Lola gespeeld in Nederland. Wat video's en foto's gestuurd. Ik zeg van... Ik heb gehoord dat jullie nog een Lola zoeken. Ik kan geen auditie doen, want ik zit in Duitsland vast. Maar als jullie het niet kunnen vinden... dan wil ik heel, heel, heel graag jullie Lola zijn. Toen hebben ze nog wel de auditie gedaan. Uiteindelijk heb ik een mailtje gekregen... of een belletje gekregen... dat ze me graag zouden willen hebben als Lola. Toen met man en macht hier geprobeerd... om de agenda vrij te krijgen. Want ik zit natuurlijk vast hier... Ik heb allemaal vakantiedagen gebruikt om Boets in België te gaan doen. Dus ik heb geen vakantie tot en met volgend jaar september. Maar ik ben erbij. Wow, wat een combi. Wat een, wat een passie eigenlijk dan. Ja, en... Ja, intiem is natuurlijk een wat kleinere productiehuis ook. Dus ja, je, men weet over het algemeen. Duitsland betaalt natuurlijk veel beter dan in Nederland of in België. en Zeker in de musical. En... Ja, de angst was er meteen dat ik dan hele grote bedragen zou vragen. Want ja, kan, ze kunnen nooit betalen wat hier in Duitsland betaald wordt. Dat heeft iemand ook al vaker gezegd. van Ja, we zouden heel graag dit willen doen... maar we kunnen niet betalen wat in Duitsland betaald wordt. Maar ik heb het heel duidelijk gemaakt. Ik doe dit niet voor het geld. Ik doe dit niet voor de vee. Ik doe dit voor mijn hart. Omdat ik een heel groot hart heb voor deze rol. Voor deze productie. En ja, ik geef daar graag al mijn vakantiedagen voor op... om dat te kunnen doen. En ik, ik ben ook zo blij dat zo'n klein bedrijf eigenlijk als Producties, dat zij het risico durven te nemen om zo'n voorstelling... die niet iedereen kent. En het misschien wel musical liever hebben zullen er wel eens van gehoord hebben... Het misschien niet gezien hebben. Maar dat zij toch het risico durven te nemen... om zo'n voorstelling naar België toe te halen. En ja, dus ik, ik, ik dacht alleen maar van dit moet ik doen. Het is ook een logische keuze voor hen. Hè? Ze hebben Priscilla gezet... Kinky Boots zit min of meer in het, hetzelfde uh, vaarwater... Volgens mij is het ooit ook nog bij Deep Ridge, zeg maar op de radar geweest. Omdat zij zelf dan Rock Your Horror Show gedaan hadden. Waar ook natuurlijk een, een travestiet in dat geval uh, in zit. Dus it, it is, it is het is geen onlogische keuze voor in Team, Zeker niet. Maar het is natuurlijk wel een productie die... Omdat het nog een redelijk nieuwe productie ook is. Dat het vaak met gepaard is met hoge kosten voor licenties en zo. Dus ik vind, het, nou, ik vind het heel knap dat ze dat doen. En ik denk ook dat... Kijk, Priscilla Queen of the Desert is ook een film. Dus sommige mensen kunnen dan door de film nog ergens wel van kennen. De muziek die erin zit is, zijn eigenlijk een beetje 80s hits die erin zitten. Dus daar kunnen mensen ook nog op aangaan. Maar Kinky Boots is een compleet nieuw verhaal. Er is ook een film van, maar die heeft eigenlijk precies niemand gezien. Ik vind het een uitdaging dat, dat ze het durven. Maar ik ben heel blij dat ze het met mij aandurven. Ik ben nu tien jaar bezig als professioneel uh, musicalacteur. Het risico is natuurlijk een bepaalde typecasting... dat ze je altijd vragen voor dezelfde rollen. Als ik jouw curriculum op dit moment zie... kan ik dat alleszins niet zeggen. Je wordt ook, denk ik, niet gecast op basis van kleur... want anders zou je hier aan de overkant zitten bij Tina. Het zijn ook bewuste keuzes om bepaalde zaken te zeggen van... nee, dit, dit wil ik niet doen. Ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad sowieso in mijn leven. Omdat ik denk van moment tien jaar geleden... toen ik net aan deze business begon, was... ...diversiteit, en het is dus nu nog steeds hoor, het is, wel, het is nog zelfs meer geworden misschien nu wel... ...maar ik ben zeker een van de Ghost Rockers geworden omdat ik een kleurtje had, om maar zo te zeggen. Ze waren heel specifiek op zoek. Deze rol moet een jongen zijn van kleur. En Studio 100 is, heeft een castingbureau in Amsterdam gevraagd... ...wij zoeken een donkere jongen, zoeken maar. Dus dat is een gelukje geweest dat ik dat, ik dat dan heb gekregen... En als ik nu kijk naar de dingen die ik heb gedaan, maar ook heel veel dingen waar ik voor aangenomen ben en die ik uiteindelijk niet heb gedaan. Ik denk dat ik wel, en dat, dat kan ik als, ik als ik naar Jimmy kijk en Olaf en misschien ook wel een rol als Sterk, denk dat ik wel snel gezien word als de komische vriend van veel personages. Dus ik denk dat dat wel een hokje is waar ik in zit. Maar het is wel een hokje waar ik probeer uit te breken. Ik denk dat ik toen ik Cover Sky was en Mamma Mia, dat dat niet per se iets was wat mijn hokje was, maar dat had ik wel toevallig gekregen, ondanks dat ik niet echt een danser ben en Maar Mia toch wel meer een dansvoorstelling is. Lola is een rol met een bepaalde humor en charme, maar niet als een comic relief zoals een Olaf of een Terk. Dus ik, als ik nu kijk naar de dingen die ik heb gedaan, dan denk ik wel dat ik probeer mijn hokje niet wat te verbreden. En ook als ik kijk naar de toekomst wat ik heel graag wil, ik hoop wel dat ik ook andere kansen ga krijgen om, om mezelf te kunnen laten zien... in meer serieuzere rollen... dan altijd maar de komische side note. Maar ik moet ook kijken naar... wat past er nu in mijn levensfase bij mij? Maar ik ben ook bijvoorbeeld aangenomen voor 4045... toen het in België speelde als swing. En toen dacht ik ook... oh dat wil ik heel graag doen... want ik wil heel graag in deze voorstelling. Maar dat zijn ook momenten waarbij ik... Dan, ik heb ook gevraagd... van wat, wat, hoe, hoe ziet dat dan concreter voor mij uit? Want deze voorstelling is natuurlijk wel gebaseerd op 4045... En ik verwacht dat jullie mij niet zomaar een natie gaan laten spelen. Ah ja, nee, dat is zo. We laten hier niet een natie spelen. Dus ja, de rollen die, die ik zou kunnen coveren als een swing, zouden dan eigenlijk enkel de verzetstrijders zijn. En ja, toen moest ik een keuze maken tussen Mamma Mia of 4045. Ja, dan dacht ik van ja, dan denk ik dat ik gelukkiger ga zijn bij een voorstelling als Mamma Mia. Dat dat misschien mij meer gaat brengen voor mijn carrière dan 4045. En ik was ook aangenomen voor hij geloofde in mij in Nederland ook op een swingpositie. Toen zeiden ze ook tegen mij van... Ja, ja, omdat je een kleur hebt... dan kun je wel alleen maar de... niet de mensen die in het echt geleefd hebben. Want zeg maar de personages... die echt hebben geleefd... Ja, die, die waren wit, die waren niet zwart. Dus dan kon ik eigenlijk alleen maar de bandleden... van André Hazes... swingen en coveren, zeg maar. Dat ik ook dacht... oh ja, ja nee, dan denk ik dat ik dan liever geen werk heb... dan dat ik dat doe. Want dan... Heb je me eigenlijk alleen maar gekozen vanwege mijn kleur? Zo voelt dat dan. Mijn kleur heeft mij altijd geholpen in rollen, denk ik wel. Ik heb tot nu toe niet heel veel negatieve situaties meegemaakt. Dus ik kan altijd zeggen dat in dat opzicht de diversiteitskaart... mij tot nu toe altijd heel erg heeft geholpen. Maar ik probeer ook wel eerlijke keuze te maken. naar Wat, wat vind ik dat wat, wat, wat bij mij past? En ik heb ook tegen Intiem gezegd dat als zij ervoor zou zouden kiezen... om een witte acteur Lola te laten spelen... dat ik dat heel jammer zou vinden. Omdat er voor mij wel een bepaalde lading zit dat Lola een zwarte acteur is. Dus het feit dat ik dat dan nu kan doen... maakt dan voor mij wel dat wel heel erg waardeer dat ik de kans krijg om dat in België, op een podium in België te doen. Dus ja. Dat dingetje heb je minder, denk ik, op de west End in Londen. Hè. Dat wordt gewoon geblindcast. Een Julia, in Romeo en Julia. kan perfect een, een, een vrouw van kleur zijn... Ik denk sowieso dat West End en Broadway daar een heel grote stap vooruit zijn. Ik heb ooit een, met een collega daar een discussie over gehad. Over. Hij zei dat het voor hem onacceptabel was dat in Le Miserable Javert gespeeld wordt door een zwarte man. Enjolras of Tenadier, de arme mensen in de voorstelling zouden door zwarte mensen gespeeld kunnen worden. Maar iemand op een zo'n hoge positie als Javert, dat kan in die tijd nooit een zwarte man zijn geweest. En ik zei van, oké okay, ja, dat vind ik best heftig dat je dat zegt. Want we maken deze voorstelling niet per se om een waarheidsgetrouwen... Te... Het is uiteindelijk een hele geromantiseerde voorstelling. Ik hoor dat er over Gaia Eickman nu in 4045 ook het een en ander gezegd wordt. Als zij als zijnde vrouw van kleur in een voorstelling die over de oorlog gaat. Wat natuurlijk een nou ja, dominant witte oorlog is geweest. Er waren ook zwarte mensen in die tijd alleen. Dat ik denk van, hè, maar... Ja, dat snap ik dat je dat zegt. Maar aan de andere kant, waarom eigenlijk niet? En ik, ik, denk, dat, ik denk wel dat West End heel, wel een stap ver is. Maar ze maken wel bewuste keuzes. Ze kiezen bijvoorbeeld bij Wicked ervoor. We gaan nu voor zowel een zwarte Glinda als een zwarte Elfaba. En dat is dan een hele duidelijke keuze. Dat is nu waar we voor gaan. Maar dat moet ook kunnen. Of dat ze ervoor kiezen, we gaan nu voor de allereerste zwarte Christine. Het is nu tijd. Dat ze ook nu inzien dat, dat het niet uitmaakt of Christine zwart is of wit. We lopen daar over het algemeen wel een beetje nog op achter, denk ik, in Nederland en België. Hoewel ik wel moet zeggen dat er, zo zeker in Nederland... En ik moet zeggen dat bijvoorbeeld ook nu, toen ik hoorde dat Deepbridge Hairspray ging doen... Ik weet dat er niet superveel zwarte acteurs, muziekacteurs in België. Dus ik dacht bij mezelf al van, oh, nou, Bridge wat ga je nou eigenlijk doen, weet je wel? Waarom kies je deze titel als je eigenlijk weet dat je die mensen niet echt, echt, echt hebt? Uiteindelijk hebben ze daar een heel slim een oplossing gevonden vonden. Volgens mij was het een hele mooie voorstelling. Ik heb het niet gezien. Er is een, in, zeker in Nederland een tijd geweest dat er heel veel zwarte voorstellingen gekozen. Ge, ge, ge, eigenlijk gewoon titels werden gekozen. En daardoor zagen we dus veel zwarte mensen op het toneel. We zien nog niet super vaak dat rollen die normaal gesproken door witte mensen worden gespeeld, door zwarte mensen worden gespeeld. Maar het, het moet op een gegeven moment ook een beetje de andere kant op gaan. Hè? Dat het ook gewoon kan dat een zwarte rol, die normaal door iemand zwart gespeeld wordt, door een wit iemand gespeeld zou kunnen worden. Ik denk dat we daar nog niet zijn, omdat... Ja, ik denk dat het nog steeds heel belangrijk is dat we veel kleur op het toneel zien. Om hier een voorbeeld te halen. Ze doen nou MJ The Musical. Gaat na Frozen in Hamburg in première. En ze hebben nog steeds niet genoeg zwarte kinderen gevonden. Want die zijn er niet heel erg veel hier. En dan is de vraag van ja, is het dan slim om MJ te doen? Weet ik dat niet. Maar de vraag is ook van nu is steeds een team het heel erg aan het investeren om in wat armere wijken in Hamburg of in Duitsland... waar dus een, waar een grotere populatie aan mensen met een migratieachtergrond zitten... om daar te investeren in nieuw talent. Om daar... Een soort, we hebben nu een Young Talent School opgezet... om juist die kinderen de kans te geven dat ze dit ook kunnen doen. En dat is uiteindelijk waar, waar de kern zit. Want laat eerlijk zijn, cultuur is gewoon duur. Dus heel veel mensen die niet zo heel veel geld hebben, wat over het algemeen gewoon mensen met een migratieachtergrond zijn die, die zullen geen musical zien dus die zullen nooit ook zien dat dat een optie is in hun carrièrepad of in hun passie dus ik vind het heel goed dat ondanks dat het nu een soort van noodsituatie is van stage entertainment uit, maar dat, dat er dus wel wordt gekeken naar, Oh ja, we moeten eigenlijk die jongere generatie van iedere kleur veel meer enthousiasmeren om hier misschien iets mee te kunnen gaan doen dus ik denk wel dat, dat, dat we nog veel stappen te gaan hebben. Maar ik denk dat we wel goed op weg zijn. Mag ik zeggen dat jij ja, van de Ghost Rockers de enige bent die dat uh, eigenlijk internationaal doorbreekt? De rest blijft op de as Benelux en niet verder dan dat? Ja, dat is, dat, is, dat is feitelijk zo. Ik was natuurlijk al internationaal omdat ik de enige Nederlander was. Voor mij was het al een hele stap om naar België te verhuizen en, en vijf jaar in, in het Antwerpen te wonen. Ja, ik, ik, ik denk ook dat het... Kijk, we hebben over het algemeen... Allem, allemaal wel een musical-achtergrond. Marie heeft Kunsemajora gedaan. Tinnen zat op fonds Wout Wouter op Fontys. Zoan deed het consortium in Brussel. Ze dus hebben allemaal wel... Hè, een soort van die theaterachtergrond. Ik, ik heb de eerste auditie van Frozen... in Duitsland heb ik samen met Wout gedaan. Ik weet en Gwan heeft voor Tarzan ook auditie gedaan. Dus het is... Ik denk ook niet dat, dat het voor hen per se... een situatie is dat ze dat nooit zouden willen doen. Alleen ja, iedereen zijn pad loopt natuurlijk... een beetje anders... Ik ben vooral heel erg blij dat iedereen in zijn eigen ding momenteel erg succesvol bezig is. En dat we na tien jaar dat, we, dat de eerste aflevering van Goatsockers online is, of, of, of op on-air is gegaan, dat we er op een of andere manier allemaal toch nog zijn. Ik ben ook wel trots op mezelf dat nu na tien jaar natuurlijk fantastisch dat ik dit nu in Duitsland had te doen, maar dat ik dan dus toch nog mijn voorcirkel moment krijg dat ik nu in Antwerpen weer in een, op een, op een bühne mag staan en een voorstelling mag spelen en dat er aan mij gedacht wordt. en dat ik Het is heel raar, dan krijg ik vervolgens ook een mailtje van... Deep Ridge, hey, we zoeken nog deze en deze rol in Pretty Woman. Zou je misschien daarvoor een aanmerking willen komen? Dus het is... ja Voor mij is Duitsland niet mijn eindstation, denk ik. Ik moet zeggen dat toen de tijd dat ik, dat ik nu... Ik ben een paar weken geleden weer in Antwerpen geweest voor Kinky Boots. Dat ik wel dacht, oh, hier voel ik me wel het meeste thuis. Dus ik hoop eigenlijk misschien nog wel ooit... mijn laatste dagen in Antwerpen te kunnen uh, doorbrengen ja, dat is een, Het is een fantastische uitstap, maar ik denk dat we, ik denk dat we alle, alle vijf heel erg goed op ons eigen weggetje zitten. En ik ben eigenlijk heel trots op alle vijf de Ghost Rockers dat ze na tien jaar nog steeds er zijn. Tien jaar na Ghost Rockers is er een nostalgische vibe uh, bij de fans van het eerste uur. Um, zij kijken stiekem uit naar een reunie. Het is een ander verhaal bij jullie dan, dan bij Oasis, heb ik de indruk. Die... Uh, met klinkende ambras uit elkaar zijn gegaan en nu, denk ik, terug bij elkaar zijn gekomen voor het geld. Jullie horen elkaar nog wel, uh, jullie volgen elkaar ook nog, jullie zijn nog vrienden. Zit het er ooit in, denken jullie? Of is het moeilijk wegens zware en moeilijke agendas om samen te leggen? Ik ben vooral heel blij dat de vriendschap die we hebben, dat die er nog steeds is. Is hier een paar weken geleden nog geweest. Wout komt regelmatig hierheen. Wij zien elkaar misschien wel het meest van allemaal. Gan is naar uh, Hamburg gekomen naar Frozen te kijken om een kind te ontmoeten. Dus zeg maar iedereen, al, al, alle ghostwalkers heb ik. Ik ben de eerste die een kind heeft gekregen. Ze hebben allemaal mijn kind vastgehad. Marietje ook. Dus het is, ik ben heel blij dat we dat na, na tien jaar nog steeds vast hebben. Aan ons zal het in ieder geval nooit liggen. Dus als er wordt, wordt gesproken over een reunie, denk ik dat we alle vijf weer helemaal ready zijn om dat te doen. Ik denk dat de bal, wat dat betreft, bij Studio 100 ligt of ze dat nog zien zitten. Wat, ik, wat voor mij heel erg opmerkelijk is. Ik ben dus nu vanwege Kinky Boots, even in Antwerpen geweest. Ik was deze week in de Efteling. En de hoeveelheden dat ik word herkend op straat nu, of dat mensen mij aanspreken. Jij bent van de Ghost Rockers. Jij was mijn jeugd. Mag ik met jou op de foto? Ik denk dat het in de afgelopen dagen, de 50 tot 75 keer mensen naar mij toe zijn gekomen, of mij herkend hebben, of stiekem foto's hebben gemaakt. Kijk, wij hebben natuurlijk vijf jaar lang. Ik heb vijf jaar lang in België gewerkt en gewoond, en de doelgroep destijds, tien jaar geleden, was zes, zeven en die zaten op school. Dus wij, wij wisten wel dat dat dat dat we als we naar scholen gingen of optredens hadden, dat dat koosjokkers leefde, maar nu, tien jaar later, zijn die. Kindjes die zijn 16, 17, 18 of er al in de 20... afhankelijk van wanneer ze de, de, de show of de voorstelling, het programma, uh, keken. En die komen nu op dezelfde plekken waar ik ook mijn boodschappen doe... of waar ik ook een drankje zit te doen of een ijsje haal. En nu besef je eigenlijk pas hoeveel je hebt betekend voor heel veel mensen in hun jeugd. Dus het, is, het komt nu pas heel erg bij me binnen... van hoe, hoe belangrijk onderdeel dat voor heel veel mensen is geweest. Wel, toen deed je gewoon je werk en dan was het... oh leuk, ja we zijn famous en blablabla. Bla, bla. En nu besef je eigenlijk maar... Ik bedoel, voor mij is het ook een hele belangrijke periode in mijn leven geweest. Maar het is voor heel veel mensen die het hebben gekeken en mee hebben gemaakt, is dat ook. Dus ja, ik vind, vind tien jaar ook wel een, mooie, een mooi moment eigenlijk om te zeggen van... moeten we niet iets doen? Moeten we niet een, een, een reunietje plannen? Of kunnen we niet iets? Maar ik denk dat, ja, het, ja, ik denk dat wij met z'n vijven wel heel leuk een brief kunnen schrijven naar Studio 100. Maar ik denk uiteindelijk dat Anja van Mensel dat moet beslissen. Ja, het, het, het zou fantastisch zijn, denk ik. En ik denk... Uh, ik voel ook, als ik ook de video's, dus krijg regelmatig word ik getagd... ook op TikTok en zo voor de, over dingen. En ik voel ook dat heel, erg, dat heel veel mensen daar nood aan hebben. Aan ons zal het niet liggen. Wij, wij, wij maken ons wel vrij, denk ik. En zoals je hoort, ik maak mezelf... Ik, al mijn vakantiedagen gaan naar een project wat, wat, wat aan, mijn, aan, aan het hart ligt. Dus ik denk en dat is Ghost Rockers minimaal ook. Dus uh, ja... Zou zomaar kunnen ooit een sing-along in een sportpaleis of wel, whatever. Spel ja, ons, ons alsjeblieft. Volgende week gaat trouwens Tina in première met Grease. Ja. Heb je een boodschap voor haar? Tina, je gaat het fantastisch doen. Ik ben super trots op jou. Ik heb er gisteren nog een berichtje gestuurd van hoe is het nou? Want voor haar is het ook even tijd geleden dat ze in een musical heeft gestaan. Ah, ze voelt het wel in haar lichaam. Maar ik denk dat ze het, ik dat ze het fantastisch gaat doen. En ik. Ik hoopte eigenlijk bij de première te zijn. Maar ik kan geen vrij krijgen. Maar ik, ga wel, ik heb een andere dag al vrij gekregen. Dus ik ga de voorstelling wel zien. En dat denk ik als we terugkijken naar tien jaar geleden. Toen we met z'n allen in april ergens in een of andere gekke lege lood stonden. In Antwerpen-Noord. 18, 19, 20, 21 jaar. Het feit dat we na zoveel jaar... We zien elkaar niet iedere dag meer. We spreken elkaar niet iedere dag meer. Dat we, maar toch, dat we toch zo supportive zijn aan elkaar. En toch naar elkaars voorstellingen komen kijken. En toch plannen om naar de pannen te gaan en de kerstshow te zien en naar Hamburg. En dat, dat maakt, laat wel zien hoe erg die bond eigenlijk is... en wat, wat voor magisch daar eigenlijk gecreëerd is. En ja, dan, dan, of het nou in Duitsland is of in België of in Nederland... Uh, en of iemand nou een eigen escape room uit de grond stamt... Uh, ik denk dat we elkaar echt enorm supporten. Dus uh, ja, ik kan niet wachten om, om iedereen op zijn eigen plekje te zien. Ik ook niet. Dank je wel, Elindo, voor het interview. En veel succes. Ik hoop dat je het een leuke voorstelling gaat vinden. Ik vind het spannend, hoor. Ja, ik, uh, <laughs> ik ga alle kanten moeten uitkijken, denk ik. <laughs> dat sowieso. Dat sowieso. Dank je wel.